Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Zoals verwacht is de Lee Merkel bij de verkiezingen in Duitsland de grootste gebleven. De partij kwam volgens een exit poll uit op ruim 32 procent. Dat is wel 9 procentpunten minder dan vier jaar geleden. De SPD komt uit op 20 procent, een verlies van bijna 6 procentpunten. De rechtspopulistische AFD kreeg ruim 13 procent en maakt zijn debuut in de bondsdag. Vorig jaar bleef de AFD net steken onder de kiesdrempel van 5 procent. De liberale FDP keert met ruim 10% van de stemmen terug in het parlement. Ook Die Linke en De Groenen haalden de kiesdrempel. Ze kregen allebei ongeveer 9%. De SPD heeft gezegd niet opnieuw een coalitie met CDU-CSU te willen vormen. Dat betekent dat Merkel twee coalitiepartners nodig heeft... om voor de vierde keer bondskanselier te kunnen worden. Bij Spier in Drenthe is het lichaam gevonden van een 18-jarige vrouw. Het lag op een weg tussen Pesse en Spier... De politie vermoedt dat het om een vrouw uit Pessen gaat die sinds gisteravond werd vermist. Ze vertrok toen van een schuurfeest in de buurt. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Een 25-jarige speler van voetbalclub Nieuw Utrecht is vanmiddag verwond door een teamgenoot. Vlak voor het eind van een wedstrijd in Culemborg kreeg de man een kopstoot. Het slachtoffer raakte ernstig gewond en ligt nog steeds in het ziekenhuis in Utrecht. Er ontstond volgens het AD ruzie tussen de voetballers omdat het slachtoffer de bal pingelde in plaats van te spelen. In de Eredivisie heeft AZ thuis met 2-0 verloren van Excelsior. Daardoor komen de Alkmaarders niet op gelijke hoogte met PSV, dat vanmiddag de koppositie veroverde met een 7-1 overwinning op FC Utrecht. Ajax verspeelde op eigen veld punten tegen Vitesse. Het werd 2-1 voor de Arnhemmers. Ajax staat nu zevende. Groningen won vanmiddag thuis met 1-0 van Twente en VVV Pexwolle eindigde in 1-1. Het weer: het blijft vanavond droog. Vannacht ontstaat lokaal mist. Morgen is er meer bewolking dan vandaag, met in het binnenland kans op een bui en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon, zee, Zandvoort, en zomerhits is de zomer van ZFM met. met nu ZFM Klassiek. U luistert naar ZFM Klassiek. Iedere zondagavond van 7 tot 9 uur. Samenstelling in presentatie Ruud Janssen. Goedenavond. Zondagavond, 7 uur, ZFM Klassiek. We beginnen met een uh, gelofte in te lossen. Want de vorige uitzending, de vorige keer, waren wij bezig met de symfonie nummer 7 van Cornelis Dopper. De Zuiderzee-symfonie. Nou, daar hadden we toen niet helemaal tijd voor. Dus we konden hem niet helemaal laten horen. En voor de liefhebbers laten we hem dus vanavond in zijn geheel nog eens horen. De Zuiderzee-symfonie. Deel 1 heet Allegro Animato. Het tweede deel, dat heet Humoresc. Het derde deel heet... Uh, Andante Rubato en het vierde deel de finale. De uitvoerenden zijn het Radio Symfonie Orkest onder leiding van Peter van Androoy. Gaat u genieten van deze zeer zeldzame Zuiderzee Symfonie. MUZIEK <tied> Oh, No <laughs> Dat was hem dan in zijn geheel, de Zuiderzee-symfonie van Cornelis Dopper. Leefde van 1870 tot eh, 1939. Eh, de man werd geboren in Stadskanaal, verloor al jeugdige leeftijd zijn beide ouders. Werd eh, opgenomen in het gezin van zijn zuster en dienstman was muziekleraar en die gaf hem dus ook zijn eerste muzieklessen. Deze man adviseerde hem ook om les te gaan nemen aan het Koninklijk conservatorium in Leipzig, eh, Duitsland, hetgeen hij dus ook gedaan heeft. De man is ook nog een tijdje tweede dirigent geweest. onder leiding van Willem Mengelberg bij het Amsterdamse Concertgebouworkest. Door Willem Pijper werd hij betiteld als een wandelaar en niet als een ontdekkingsreiziger. En dat sloeg dan met name op zijn composities. Niet echt gedurfd, veel van hetzelfde. En zijn stijl was Duits. Goed, Cornelis Dopper dus. En wij gaan nu verder met de. Uh, piano sonate nummer 11 in A, nummer, nummer 331, Alla Turca, van de heer Wolfgang Amadeus Mozart. Het eerste deel is een uh, thema waarop zes variaties worden gespeeld, Andante grazioso. Het tweede gedeelte is uh, een menuetto en het derde deel is de bekende Alla Turca. De piano wordt bespeeld door Maria Joao Perez.